you know Wat een aparte muziek hè? van de buffoons van lang geleden. Tomorrow is another day. Tja, lang geleden dat we die gehoord hebben op de radio. En zeker op zondagmorgen hier bij GoVamp. Een mooie opening van deze nieuwe show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. Welkom bij mijn show. Het gaat duren tot 12 uur. En we hebben de allermooiste muziek voor je meegenomen. Dus blijf lekker luisteren. Wees welkom. you.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 Wat Kan er mij in Gods naam gebeuren met een vrouw zoals jij aan mijn zijn. Met een vrouw zoals jij aan zij. En laat ze maar zeuren. Tegen de kasteleiner. kan ons niks gebeuren. Zolang eerlijk zijn ze mogen denken wat ze willen. Laat ze maar doen, ze mogen zeggen wat ze willen. Ik ruil nog niet voor een miljoen, wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij Amen, ja, zijn. Met een vrouw zoals jij. prachtige muziek van Hans de Boy. Ik heb hem al heel lang niet meer gezien, eigenlijk en ook niet meer gehoord. Heel jammer, want hij maakte heel mooie muziek. Waaronder deze een vrouw, zoals jij op deze zondagmorgen bij GoFM. Verder hoorde je Marvin Gaye en Diane Ross samen als een illustre duo in You Are Everything. Straks hebben we een interview met Ties Joost. hij is van de... Follow the Money, zo moet ik het zeggen. Een uh, onderzoeksplatform. En hij gaat het hebben over de blauwe fabel. wat dat is, dat hoor je straks. Eerst Chris Norman en Baby, I Miss You. Goedemorgen. No one there who can stop the falling Cause your love is like the missing link Oh baby I miss you When the memories creep into my mind Baby I miss you Tears of desperation make me blind Baby I miss you I left the good times way behind Baby, I miss you Wanna be with you I won't miss a chance Looking for a new love Searching for the girls When the day is done But I feel my heart Looking for a true love I know You're the only Desperation make me blind Baby, I miss you Cause I left the We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 Heb je ook behoefte aan een bezoek als dit nummer hoort? Ja, ik wel hoor. Skyfall Adele, natuurlijk uit een James Bond film. Die heette natuurlijk Skyfall. En Chris Norman ervoor met Baby I Miss You hier bij GoVem. Bij de zondagmorgen van Go. Dus uh, fijn dat je erbij bent. Als je net je bed uit komt rollen. Gezellig dat je erbij bent. Hou vol, want we hebben de prachtigste muziek voor je. Het eerste uurtje, nou ja, nog 40 minuten lekker relaxte muziek. En daarna gaan we het tempo een beetje opvoeren. Komt de regen aan vandaag? Nou, geen onweer. Dat zit er niet in. Wel de Ronettes met Walking in the Rain. ik hoorde hier van, uh, nou, wat was het ook weer Ja, de Romnets. Met uh, Ronnie Spector, die uh, kort geleden is overleden. Helaas, het is niet anders. En natuurlijk Dutch Child met Spring, Summer, Winter en Fall. We deden gewoon even de alternatieve vierjarige tijden. Dus niet klassiek, hoewel dit ook wel een klassieker kan worden genoemd. Hier bij GoFam. In het ogenblik gaan we praten met Ties Joosten, althans we, mijn collega Herman de Bruin, over zijn boek De Blauwe Fabel. Hij zegt. Geen industrie wordt zo gedomineerd door avontuur, romantiek en patriotisme als de luchtvaart. Nou, hij schreef daar een heus boek over. Hij is journalist bij uh, de onderzoekswebsite Follow the Money. Dus dat is serieuze business. Je hoort dat zo meteen allemaal. Na Freddy, Aculaar en Anak. Isilang ka sa mundong ito, naking tuwa ng magulang mo At ang kamay nilang yung iyong ilaw At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin Namustan pati pagtu Zagabij na kukuyat ang iyong nanay na pagtimpla ng gatas mo At sa umaga na may kalungka kanang iyong amang tuwang-tuwa sa'yo Ngayon nga ay malaki ka na Nais mo'y maging malaya Di man sila payag walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago Naging matigas ang iyong ulo At ang payo nila'y sinuway mo Di mo man lang. Isip na ang kanilang pinagawal para sa Katang nais mo'y masunod ang layo mo Di mo sila pinapansin Nagdaan pa ang mga araw At ang landas mo'y naligaw Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo At ang una mong nilapitan Ang iyong inang lumuluha At ang tanong anak Ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay Lang lumbuhaang die mo na paat si. si si si sa isip mo na ika'y de kai sa isip mo de Ik heb als gast in de studio Ties Joost en Ties, welkom. Dankjewel. je boek geschreven, De Blauwe Fabel. Ja. ja. En De Blauwe Fabel gaat over... De KLM. Maar dat is een iconisch beeld geworden hè? voor de KLM. Zeker. Ja. ja. ja. Uh, maar de blauwe fabel, dat betekent dat het in mijn beleving dat er iets niet klopt. Of dat het niet uh, waarheid is. Fabels zijn sprookjes, toch? Ja. ja. Dat klopt. Um, ik denk dat de KLM een. Uh, een ze hebben de lucht wat algemeen creëert een soort droombeeld. Het is natuurlijk ook een soort droom. Het is een... Uh, ik uh, begin het boek met een uh, uh, quote over Icarus. We dromen als mensheid al uh, zolang als we bestaan over vliegen. Ja, ja. En die droom is uiteindelijk aan het begin van de 20ste eeuw eigenlijk verwezenlijkt. En ja, ja. Dat, dat is dus ook een droom. En die... die ja, er zullen mensen zijn die bijvoorbeeld ook... het, het, het droombeeld kennen van... Uh, zo'n film als Catch Me If You Can... van de Golden Age of Air Travel... de... de, uh, ja, de uh, Pan Am... De, de, de luxe maaltijden, de caviar aan boord. Ik bedoel, de, de luchtvaart heeft heel vaak... op heel veel verschillende manieren... een soort droombeeld voor zichzelf gecreëerd. En, ja. en wij als... de gewone man, zeg maar... de gewone man en vrouw... die zijn dat droombeeld ook vaak gaan geloven. En dat droombeeld... Waarom het belangrijk is om te doorzien dat het een droombeeld is, is omdat het ook uh, ja, heel veel argumentatie draagt om iedere keer opnieuw staatssteun aan die sector. Ja precies, dat wou ik vragen. Is dat meteen ook de reden waarom er zoveel staatssteun naar de KLM met name gaat? Ja, zeker. De KLM heeft een uh, veel mythischer status dan zijn nou, zeg maar zo, zo gewone rol in de economie. Nou, het is gewoon een onderneming. Zoals het is gewoon een alle andere ondernemingen ja. in Nederland. Ja, ja. Nou ja, je geeft een beetje de conclusie van mijn boek al weg. Maar dat is, uh, <laughs> dat is prima. De uh, conclusie van mijn boek is uiteindelijk... jongens, het, het is gewoon een bedrijf. Als ja, ja. we het gewoon als bedrijf gaan behandelen... Ja. Dus dat, en dat is niet meer en niet minder... Uh, dan, dan, dan, dan zullen we ook ja, onder andere qua staatssteun en ook qua... Uh, uitdaging die er ja, wat betreft klimaatverandering in de toekomst liggen... zullen we dat bedrijf heel anders gaan behandelen. Ja. Maar wat is die kritiek in, in je boek? Nou, de kritiek is dat, dat de KLM telkens opnieuw zichzelf op een, een manier verkleedt, op een manier gedraagt, die ze, waardoor ze veel groter lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Waardoor ze telkens opnieuw ja, de, door de ambtenarij, door de politiek... en door de belastingbetaler uiteindelijk uit de wind gehouden wordt... Het is voor de KLM wel erg makkelijk. Je hoeft maar te kikken en er wordt geregeld voor ze. Ja, ja, nou, nou zeg nou, ik het misschien wel heel simpel. Maar. Nee, ja, kijk, je moet, je, het is natuurlijk verleidelijk om dat heel erg zwart-wit neer te zetten. Ik bedoel, dus ook in, bijvoorbeeld bij de recente staatssteunoperaties heeft de KLM echt wel in zijn eigen vlees moeten snijden. Het is niet alsof alles maar... Uh, het, het, het is ook weer geen gratis geld, nee, maar, nee, eh, nee. maar het, het is allemaal. Ja, natuurlijk gaat het veel makkelijker dan bij, de, dan bij een normaal bedrijf, bij een ja, ander zeker. bedrijf. Ja, en dat heeft alles te maken met het imago van de KLM. Ja, juist. Ja, ja. Ja. Duidelijk. Ja. Um, eerste boek. Zeker. Eerst um, ook van Follow the Money. Ja, van Follow the Money, want je bent klimaatjournalist bij Follow the Money. Heeft dat ook nog met de KLM te maken? Want de uitstoten, noem maar op. Uh. Ja, nee, zeker. Uh, ik ben uh, inderdaad klimaatjournalist. Ik uh, focus me op uh, bedrijven en sectoren die veel broeikasgassen uitstoten. Mm -hmm. uh, ik heb veel geschreven over de Rotterdamse haven. Ik heb veel geschreven over de energietransitie. Ik heb veel geschreven over warmtenetten. Ik heb veel geschreven over de landbouw. Uh, ja, zo nog wel wat sectoren. En, en ja, zo kwam eigenlijk een beetje natuurlijk ook uh, de, de, ja, de luchtvaart voor mijn neus, zeg maar. Ja. Um, dat is ook een grote sector in Nederland... die in, in Nederland verantwoordelijk is voor veel uitstoot van broeikasgassen. Dus mm -hmm. toen ben ik daarin gedoken. Helemaal toen ik tot me door liet dringen van... Nou, het is eigenlijk wel heel krankzinnig dat we gewoon tickets naar Zuid-Europa aan het verkopen zijn... die goedkoper zijn dan een treinticket naar Zuid-Limburg. Dat ja. is natuurlijk... Ja, dat is al jaren zo. En dat is al jaren zo. Ik zag zo'n reclame weer voorbij komen. En ik werd meteen weer. Ik, ik, ik, ik weet nog dat moment dat ik dacht. Ja, hier klopt er wel echt geen ene pepernoot nee. van. Nee. Als mensen daar meer over willen weten, uh, ze kunnen het bestellen, het boek? Ze kunnen het boek bestellen, zeker. Uh, Follow the slash boek. Uh, mm -hmm. Dan vind je het vanzelf. Dan vind je de blauwe fabel van Ties Joosten. Volgend boek staat op stapel. <laughs> Nou, ik vond het hier niet. wel even goed idee. Misschien ooit in de toekomst. En we gaan, maar eerst willen even we even even dit niet. goed uh, laten landen en dan, uh, dan, dan kijken we weer verder. Dan dank ik je voor het gesprek en ik wens je heel veel sterkte met alle andere dingen die je schrijft, want je blijft wel schrijven. Ja, vanzelfsprekend. Ja, ja. Dat zeker. Dank je wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. You light up another cigarette and I pour the wine. It's four o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. Daisy for feeling so long. Natuurlijk, ik crazy en Beverly Craven hier in de show met Promise Me. We zijn hier alweer aan de derde bak koffie en ja, we hebben hier speculaas gevulde koeken. Ik denk, speculaas gevulde koeken, Sinterklaas is toch weet ik veel hoe lang weg, maar ja, ze zijn nu nog wel en ze zijn lekker. Och, och, slecht voor de lijn zeg ik iedere week weer, maar ja, het is wel leuk en gezellig hier in de studio van GoFam. sincero te do lei cresce la palma antes che se morir merchi e te charme star encendido mi verso es de un verdadero pide un farmi encendido mi verso es un cielo querido que busca el monte a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 De heerlijkste hits van Niels Sedaka. Laughter in the Rain. Rain, rain? Ja, rain natuurlijk. krijgen we nou weer. Ja, geweldig. De Sandpipers ervoor met Quantanamera, ja, een van de vele uitvoeringen van een Cubaans lied. Goh, klopt alweer aardig tegen het einde van het eerste uur van uh, Duits en Ding. Van de zondagmorgen van Govem. lekker ouderwets woord uitzending. Ik wil je toch nog even wijzen op onze website. www.go-rtv.nl Het leuke is... Er komen natuurlijk verkiezingen aan over een week of zeven ongeveer. Hè? Zeven en een halve week. En um, Je ziet nu uh, op onze website de kandidaten al van de meeste politieke partijen. Want die stellen hun kandidaten aan u voor. Dus denk je bij jezelf, ik ga me nu vast voorbereiden op de verkiezingen. Zou kunnen. Dan kun je natuurlijk gewoon onze website bezoeken. Want daar vind je alle informatie over de komende gemeenteraadsverkiezingen. www.go-rtv.nl Smiling faces and fetters and chains on a wheel really in perpetual motion Who oh, belong to all races and answer all names with no show of an outward emotion and they think it will make their lives easier but the doorway before Spark. And the game never ends when your whole world depends on the turn of a friend. Take off No the game never ends when your whole world depends on the turn of a friend wanted was to stand alone so is there a place that we could meet that we could meet and you see this face within your face and I Een van de meerdere uitvoeringen van a Turn of a Friendly Card van Alan Parsons Project hoorde je hier bij GoFem, bij de zondagmorgen van GoFem. En Appleton, je hoort ze nog, Don't Worry, uit 2002, zo lang geleden alweer. Maar wel prachtige muziek om dit uur mee te besluiten. Zometeen, het tweede uur van de show en uh, dan komt ook onze razende verslaggever Jeroen van Gent weer aan bod, want hij is de straat opgegaan met zijn uh, microfoon. En uh, wat hij heeft opgehaald aan commentaar, dat hoor je straks hier in de show. Dus blijf lekker luisteren. Ik ga even pauzeren, een paar minuutjes. En ik ben over een minuut of vier weer bij je terug. Dus blijf bij GoVem, blijf bij mij. En dan maken we er nog steeds een hele gezellige zondagmorgen van.